De Verenigde Staten hebben de sancties tegen Zuid-Soedan opgeheven. Het land heeft zich in juli afgescheiden van Soedan... waartegen de sancties gericht waren. Bedrijven in Amerika mogen gaan investeren in de oliesector in het nieuwe land. Het olierijke zuiden is goed voor de productie van ongeveer 375.000 vaten per dag. Amerika stelde in 1997 economische sancties in tegen Soedan... omdat het land terroristische groeperingen zou steunen. Die strafmaatregelen gelden nu niet meer voor het onafhankelijke Zuiden. Op treinstation Apeldoorn-Ossenveld is aan het begin van de nacht... een man van 55 uit Apeldoorn omgekomen. Hij bleef op de een of andere manier haken bij het uitstappen. Toen de trein vertrok werd de man over het perron meegesleurd... en kwam uiteindelijk onder de trein terecht. Hij is overleden. Het is niet duidelijk of de machinist van het ongeluk wist. Hij is doorgereden naar Zutphen, waar de passagiers op het station zijn opgevangen. Op een druk kruispunt in Los Angeles heeft de politie een man doodgeschoten die op willekeurige auto's stond te schieten. Hij haalde op Sunset Boulevard een wapen tevoorschijn en opende het vuur. Eén automobilist raakte ernstig gewond, de rest bleef ongedeerd. Toeristen op het drukke kruispunt in Hollywood dachten dat er filmopnames werden gemaakt en bleven kijken. De politie heeft de schutter doodgeschoten, het is niet duidelijk wat hem bezielde.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wervelende uitzending van deze nacht. En dat wervelend karakter hebben we natuurlijk mede te danken aan Gerard de Groot. Die vanuit Auckland live verslag doet van de wedstrijd Nederland-Spanje. We hebben het over hockey, weer zo'n sport waar ik weinig vanaf weet. Gerard hakt al enige tijd met het hockeybijltje. Gerard, hoe lang zit je eigenlijk al in deze business? Oh, oh, oh. Um, of verraden we, we dan meteen je leeftijd? <laughs> nou, nee. Die weet ik toch wel. Daar, daar, daar, kom je, daar ontkom je toch niet aan, hè? Nee, dat moet je gewoon toegeven. Volgend jaar maart, 40 jaar. Oh, en uh, staat er een feestje gepland... waarvoor ook het nachtvluchtenteam wellicht wordt uitgenodigd? Nou, nee, wat mij betreft niet. Nee? Nee, dat, nee, joh, dat hoort er gewoon bij. Dat doe je en dan, uh, ja, dan is het zover. Op een gegeven moment houdt het op een keer, hè? Nou, ik, ik mag toch hopen dat je zo'n beetje net zo lang doorgaat als Herman Kuiphof? <laughs> ja, misschien wel. Ik, ga, ik heb in ieder geval vannacht een mededeling gekregen dat ik naar de Olympische Spelen mag in Londen. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Oh, dat heb je pas vannacht gehoord. Ja, definitief hè, wordt dan, ja. dat allemaal bekendgemaakt en zo. Dus de champagne ja. is al opengetrokken daar in Auckland? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zo ver is het nog niet hoor. Was je eventueel er zenuwachtig over of je dat wel nee. of niet zou mogen gaan verslaan? Of uh, had je nee. op zich wel de kaarten geschud zien worden? Nee, kijk, als ze je hier naartoe sturen... dan zullen ze over een half jaar niet zeggen dat het niet mag. Huh? Ja, dus ja, dat dus, weet wat ik wat dat niet. Betreft. Ik heb niet zo dat volste vertrouwen. Jij blijkbaar wel. Dat is ja. mooi om te horen. Ja. Na 40 jaar, bijna. Ja. Ja. Hoe is de situatie daar? Ja. Ja, laten we die niet vergeten, nee. want gaat het eigenlijk allemaal om. Hè? Tien minuten gespeeld, elf minuten bijna in de tweede helft. Het is uh, 1-2 nog steeds voor Spanje. Nederland uh, drukt, Nederland valt aan. Nederland ziet nu ook dat die Spanjaarden inderdaad denken van... nou, Nederland, kom maar op, laat maar eens zien. Ze trekken zich allemaal terug. Er is maar één, af en toe twee man naar voren van de Spanjaarden. Dat geeft het gevaar natuurlijk dat Nederland achterin misschien wat gaten laat vallen... omdat iedereen in de aanval is gegaan. Dan moet je oppassen dat je niet uh, alles dicht loopt midden in het centrum rondom die cirkel dan moet je over de vleugels blijven aanvallen. Dat doet Nederland tot nu toe uitstekend. En je begon er al mee, het is een wervelende uitzending. Het is tot nu toe ook een wervelend Nederlands elftal in die tweede helft... die nog niet heeft kunnen scoren, wel kansen heeft gekregen... en ook twee strafcorners heeft gekregen. Maar dat is een enorm probleem, die strafcorners voor Nederland... Uh, in dit toernooi tot nu toe. Ze hebben er zes gehad in deze wedstrijd, nog niet één keer gescoord. In het hele toernooi is er twee keer raak, raakgeschoten uit 23 mogelijkheden. Dat is een percentage nederland onwaardig. Want de strafcorner zijn altijd uh, de gevaarlijke wapens van Nederland. Daar hebben we in het verleden genoeg uh, van gezien. De Paulitjes, de Thies de Bovenlanders, Taco van der Honer. En nu hebben we dan Taken Takema en misschien uh, Weustof. Hij is uh, de topscorer in de Nederlandse competitie. Maar ook hij heeft in deze wedstrijd niet kunnen laten zien... dat de specialiteit van Nederland de strafcorner is. Dat is maar goed voor die Spanjaarden, zou je bijna zeggen. Want nogmaals, ze hebben er al zes tegen gekregen. En ze hebben aan de andere kant twee keer bij een uitval gescoord. Nederland dus op jacht naar die gelijkheid. Maken. en op jacht naar die derde treffer, op jacht naar die overwinning. En als dat zo zou gebeuren, dan is Nederland in de finale, althans afhankelijk van Nieuw-Zeeland-Australië, maar ik denk dat Australië dat makkelijk gaat winnen. Maar het kan nog even duren hoor. 23 minuten hebben we nog. 2-1 is de achterstand tegen Spanje. En Nederland blijft zoeken blijft zoeken naar die gelijkmaker. En eventueel dat winnende doelpunt. Gerard, heb jij enig idee waarom dat machtige en kwalitatief hoogstaande strafcornerwapen niet goed tot zijn recht komt in deze wedstrijd, en misschien ook afgelopen tijd? Ja, dat is het hele toernooi, is het al het probleem geweest. Uh, ja, ik, ik denk dat er iets mee te maken heeft... dat Paul van As, de bondscoach, bedacht heeft van... weet je wat, we gaan iets nieuws verzinnen. We gaan met drie strafcorner-specialisten spelen. Taken, taken maar, ik heb hem al geno genoemd. Hij uh, is onmiskenbaar uh, de beste strafcorner van Nederland... en was dat ook een paar jaar geleden van de wereld. Op het ogenblik uh, is dat niet meer helemaal het geval. Hij is ook niet meer zo scherp. Daarnaast hebben we natuurlijk Weusthof en ook Mink van der Weerde. Hij is de derde specialist en zij staan af en toe... Met z'n drieën op de kop van de cirkel. En ik denk dat Nederland daar gewoon wat moeite mee heeft. Omdat ze niet kunnen kiezen. Dat ze niet duidelijk afspraken gemaakt hebben van tevoren. Van wie gaat het worden, wie gaat het doen. Ik denk dat het geen goede tactiek is om met zoveel mensen... op de kop van de cirkel te gaan staan bij strafcorner. Dan, dan heb je ook bij jezelf verwarring gezaaid. Of je moet heel erg gedisciplineerd zijn. Nou, tot nu toe heeft Nederland die discipline hier in Auckland niet laten zien. En zijn ze misschien zelf ook wel een beetje onzeker... over wie het nou moet gaan doen, op welk moment en op welke wijze. Laten we zeggen, een goed leermoment, maar wellicht uh, een beetje verkeerd getimed. Um, we gaan uh, in ja. ieder geval hoopvol voorwaarts en... Uh maar een beetje moeten we er ook maar van uitgaan dat er toch onze Hollandse helden worden. Gerard, we komen later even bij je terug, als je het goed vindt. En dan hopen okay. we dat ze inderdaad wat verder zijn met het scoringspercentage. Dankjewel tot zover. We gaan nu naar een andere Hollandse held luisteren. En dat doen we in een aflevering van Helden van toen, van de NTR. Dat is een hernieuwde kennismaking met bekende Nederlanders, die vroeger regelmatig op de televisie en de radio kwamen. Aan de hand van oude geluidsfragmenten komt de geschiedenis weer tot leven. Wat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 Hij nam onmiddellijk ontslag en begon met zijn band aan een carrière in de popmuziek... die tot op de huidige dag nog steeds succesvol doorgaat. Vandaag is onze held van toen, zanger en liedjeschrijver George Baker. Of, uh, moet ik zeggen, Hans Bouwens. Laten we het voor de simpelheid uh, Hans Bouwens doen. Gewoon Hans Bouwens, dag Hans. Ja, en uh, dit programma begint altijd om direct te komen waar het, uh, waar het uh, vanavond over gaat. In dit geval jouw muziek. Met een historisch fragment, dat overigens niet alleen te horen is, maar ook te zien. Want dit programma wordt ook uitgezonden op, de digitale, op het digitale geschiedeniskanaal Geschiedenis24. En daarvoor gaan we nu terug voor dat fragment, naar het jaar 1975. Ja. Meester Pieter van Vollenhoven heeft in Den Haag aan Hans Bouwens, de leider van de George Baker Selection, de Konamis Exportprijs 1975 uitgereikt. Deze prijs voor Nederlandse lichte muziek die het meeste succes heeft in het buitenland, werd vooral bereikt met de verkoop van de succeszong Een witte duif. Ofwel Una paloma blanca. When the sun on the mountains and the night is on the I go Hans Una Paloma Blanca, uh, het lied van je leven. Het lied van uh, de witte duif, over de witte duif. Uh, terwijl dit uh, te zien was en ook te horen is, zag ik je gezicht. En je zit op een bepaalde manier daarna te, te luisteren. Wat betekent dit? Dat heb je al miljoenen keer gehoord. Dit nummer, jouw eigen nummer. Ja. Maar als je het weer zo hoort, toen uit ja, 75. Het is ook een liedje wat... Uh... Mijn leven compleet veranderd. Heeft, eigenlijk. Ik, euh, ik weet nog dat ik, dat, dat, dat ik het gemaakt heb. De titel had ik namelijk al heel lang. Ik, ik was een keer op vakantie geweest in Spanje en daar uh, zag ik een billboard met Una Paloma Blanca, mm -hmm. Witte Duif. Ik vond dat zo mooi. Ik dacht, nou, ik ga ooit een liedje schrijven dat, dat, dat even een titel moet hebben van Una Paloma Blanca. En ik had nog een klein studiootje en ik, had net een, ik zat een beetje te piel op met een blokfluitje, want ik kon alleen met een blokfluit spelen, mm -hmm. maar een van de eerste dingen die ik daarop kon spelen was het introotje van Una Paloma Blanca. Dat zit je dan te doen? Dat zit je dan in, alleen een beetje te... Ja, gewoon is, uh, uh, met een bandje laten lopen ja, ja. En, en, uh, en, uh, en, en ja, een beetje, een beetje te spelen gewoon. En toen ik het intro had... Toen wist ik ook, ja, dit is Un belangrijk Blanca. Dit, dit past, zo, past er zo bij, allemaal. Maar in beginsel zag ik het liedje eigenlijk als een, als een instrumentaal liedje. Mm -hmm. Want we waren toen bezig met een, met een LP-project. Ik denk, nou, dat is een prachtige instrumentale uitsmijter voor, voor die plaat. Gewoon. En uh, we gingen dat liedje opnemen. En in die tijd maakte hij ook even heel veel gebruik van studiomuzikanten, dus strijkers en noem maar op. En iedereen zei, wat een leuk liedje is dat. Die mensen zeiden eigenlijk nooit wat, want die kwamen en die gingen. Maar die gingen allemaal weer naar de volgende sessie. Het was hun dingetje en ze ja, kwamen dat gewoon doen. Ja, ja precies, ja. ja. Maar iedereen zei, wat is een leuk liedje. Jammer dat het niet gezongen wordt. Ja. ja en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel zo. En toen heb ik eigenlijk pas, pas echt, echt de tekst gemaakt ja. gedaan. En als je uh, terugkijkt in de tijd uh, die dat, uh, dat totale proces gekost heeft. Dus het, het schrijven, het bedenken en die tekst. Ja, hoe lang duurt zoiets dan? Dat is er in één keer. Dat... In dit liedje misschien een paar uur. Maar... Ja, hoe is het mogelijk? Ja, maar Dat zijn vaak de beste liedjes. Die, die komen, als het ware komen, die, uh, ja, die komen uit de lucht vallen. noem ik dat altijd. Dat, dat, heb je ineens een inval. En, en Dat wordt ook nog heel snel geboren. Gewoon. En ja. dat, en dat zijn eigenlijk de beste. En Uit de reacties bleek al dat mensen, ook de vakmensen... die normaal gesproken, nou, ja, we komen even bij Hans uh, wat, wat bijstrijden... Ja. wat blazen en dan gaan we naar het volgende ding nooit wat zeggen, die vonden het al mooi. Maar wanneer had je het gevoel... wanneer gaat het lopen dat het in één keer... dan is het er. Dan is het wat het nog tot op de dag van vandaag is. Nou, 35 jaar geleden. Dat zal ik je vertellen. Uh, ik, had het, ik had het liedje opgenomen. En toen gingen we natuurlijk spelen in, in, de, in de zalen en zo. Mm -hmm. Niemand kon het liedje. Ja. Maar we kregen wel iedere keer vijf of zes verzoekjes... om het liedje nog een keer te spelen. En dat was eigenlijk nog nooit gebeurd. En uh, het was een onbekend liedje. En toen wist ik, ja, dit, dit zou echt wel eens een hele grote hele groot hit kunnen worden. Het, mm -hmm. het gekke was, we hadden eigenlijk al een andere single uitgekozen met de plaatmaatschappij, En toen hebben we dus echt strijd van moeten voeren. Omdat de structuur van het liedje was eigenlijk tegen alle wetten van de single in. Van mm -hmm. een intro aan van een van, van, van anderhalve minuut of zo. En, en, en, en, enzovoort, enzovoort. Dus dat is... Het volk duurt veel te lang tot Ja, het tot, veel te lang voordat, ja, het, is, ja, ja, voordat ja. Het, eigenlijk het liedje begon. Mm -hmm. ja. En... Uh, ja, dat is nog vrij heftig geweest, toen moesten zelf dreigen met het opbreken van het contract en dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk zijn ze toch gezwicht. Want dan zet jij ook door, dan ben je. Ja, absoluut. Dit zag ik gewoon helemaal, nee. dit liedje. En het gekke was, uh, in buitenland zag die platenmaatschappij helemaal niet zitten. We hebben er een brieven van gehad, dit uh, is rubbish en uh, er is helemaal niks. En toen is mijn manager, ja, Buis, die ook nu tegenwoordig de benen van Jan Smit is en zo. Mm -hmm. Die is toen met het liedje naar Duitsland gegaan. Naar, naar Hamburg, en uh, naar Warner Brothers. En daar was een directeur, die heette Sigi Log. Uh, Sigi die hoorde tien seconden van het liedje en zei... This is a hit voor Duitsland. Ja, ja. Nee, ja. En eigenlijk is het in Duitsland begonnen. Mm het -hmm. internationale pad voor Napoleon Blanc. Uh, het werd een hit in Nederland, nummer 1 hit, dat was bekend. Maar daar is het eigenlijk internationaal begonnen. Gewoon. En nu uh, heb ik me laten vertellen... Ik kom zelden in Buenos Aires of in Tokio... Maar overal waar je komt, in welke vorm dan ook. Want weet je zelf eigenlijk in hoeveel varianten het door wie allemaal is uitgebracht? Eh. Uh... Alleen van Paloma Blanca heb ik al, al 305 verschillende versies gewoond. Dat zijn we de, vanaf de meest obscure dingen tot, uh, tot en met Tom Jones eigenlijk. Ja, ja. Dus, dus, dus ja, het is gigantisch. Onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. We zullen het niet hebben over wat dat uh, voor de bankrekening betekent. Dat is zo'n Nederlandse vraag. Het <laughs> is de enige land waar nog de gevraagd wordt. Precies daarom. Dus ik vraag hem ook niet. Ik stel die vraag ook niet. Uh, ik ga even helemaal terug naar, uh, naar een heel ver verleden. Ik zei straks in mijn inleiding: uh, toen die eerste hit kwam en toen je hele andere muziek maakte, Little Green daar gaan we het zo over hebben. Toen was je werknemer van een frisdrankenfabriek. Ja, klopt. Wat, wat deed je daar? Dat uh, zal ik je vertellen. Ik stond daar achter een machine waarbij de flessen in de kratten gezet werden. Ja, ja. Dus, dus, dus. Zo'n zuigding. Dat ja, en dan hadden we ja. tien van die flessen, boem in de krat. En daar ja. stond ik al de hele... Ik had al wat ploegendienst. Ik had twee ploegendiensten. Ik werkte overdag en s'nachts. Dus de ene week overdag en de andere week s'nachts. Aha. En, uh, en, maar ja, ik stond daar maar te kijken gewoon. Dus ondertussen speelden er allerlei dingen door mijn hoofd. dat ik allerlei liedjes te verzinnen. Ja. En, en, en, en, en, en ja, dat was in het begin. En je had het over productiemedewerkje. In die tijd heette dat toch wel een fabrieksarbeider uh -huh. ja. Ja, er moet uh, zo'n eufemisme Ja, van ja, ja, Ja, alles moet gevraagd worden. Gewoon een arbeider in de raakfabriek. In de, de raak was hij De raak, grote ja. groene fles. Ja, de grote ja. groene fles, ja. ja. ja. ja. En, uh, en, en ja, op een gegeven moment maakten uh, maakte natuurlijk die hit. En die, die, die plaat was al een hit in Amerika. Stond in de negende plaats in de billboard. En toen stond ik nog steeds achter die machine. Hij kwam misschien al uit, uit, uit, de, uit de luidspreker in de fabriek. Nee, nee ja, ja, dat, ja, daar had nog geen muziek daar. Dat was daar zo'n verschrikkelijke hele flessen, weet je wel. Daar hoor je toch een pers van. In ieder geval, het was dus zo, ja, ik, ik, wij kregen steeds meer optreden, dus ik kwam eigenlijk steeds later bij die baas, want, want ja, ik, ik was straks voor vier uur thuis, ik kon ik niet om zeven uur melden in Utrecht. Ja, weer lekker fris. Uh. En toen zei hij, op een zei die chef daar, zei, zei hij niet gewoon ontslag nemen, want hij <lacht> <lacht> zei, dit wordt toch niks weet je wel. Een hele goede hint, ja. ja. Ja, het was toch wel een waagstuk natuurlijk, want ik had al een gezin ook, had een vrouwtje een kind. en ja. En um, dan ja. heb je één hit en je weet, ja, je niet, weet niet hoe het gaat. Hoe het werkt. Ja. Toen dacht ik, nou ja, dit is eigenlijk mijn enige ontsnappingsluik uit het, het fabrieksleven. Ja. Dus het laat ik dan in godsnaam mijn wagen gewoon. En dat was de George Baker Selection waar we het over hebben. Ja. In 1969 kwam Little Green back. Uh, en wij kenden jou vanaf dat moment uh, in, in Top Hop en al die programma's die er waren. En dan lijkt het altijd of een artiest in één keer zo... inderdaad achter de raakflessenfabriek is weggetrokken... en hier in heel verschillende in de studio staat. Maar jouw muziek was al veel ouder, hè? Ja, ik ben ongeveer in 1958 begonnen. Uh, ja, schoolbeentje, daar begon het natuurlijk mee. En, uh, en later hadden we... Was het we... Ja, wat heet. Ja, ja. En later hadden we een band. Uh, ja, het bekende verhaal, drie oude radio's... Uh, <gülh> meedoen aan allerlei talentjachten, uh, overal afgewezen worden, want, want ja, niemand zag dat natuurlijk. Nee, nee. Hoe heten jullie? Ja, Wij heetten de Wildcats. Ja, ja, ja. En, uh, Leren ja. jackies aan de ja, kuiven, die smalle en, en dan stonden we ja. bijvoorbeeld op de avonden van de oprechte amateur, heette dat. Aha. En dan stond je tussen mensen met de zingende zaag en gandelaars <gülh> en, en, en ook mensen met de accordion en noem maar op. Maar dat Toby dingen. Ricks imitatoren. Ja, en, al ja. dat soort dingen weet Aha, je. Ja. Ja, wij eindigen natuurlijk altijd op de, op de laatste plaats. van de jury ja, die vond het natuurlijk een ontzettend tering herinneringen ja. wat wij maakten. Dat ja. was helemaal niet. We hebben niet geaccepteerd. Ja, daarna zijn er nog een miljoen andere bandjes gekomen. Dan had ik weer eens uh, geld nodig. Ja, dan verkocht ik mijn gitaar maar weer. En, en, en dan was er weer een nieuw bandje en dan kocht ik me weer een gitaar. Maar altijd met die muziek. Schreef, schreef je toen zelf ook al eigen nummers Nee? Nee, ik zou je vertellen, Lulligrean uh, Greenback was het eerste liedje wat, wat ik wat ik samen met de en die ja, ja. band heb geschreven. Ja, ja. Want ik had helemaal geen idee dat ik daar talent voor had. En uh, ja, toen het, op, op repetitieavond is dat eigenlijk tot stand gekomen. Die jongen die speelde altijd dat liedje van de Liking Back. Elke mm -hmm. repetitie speelde hij dat. Maar dan kwam er zat niks aan verder. Nee, dat was voor zo'n dingetje om eventjes ja, in te. Ja, winter ja. spelen. Ja. En, uh, en toen, uh, ja, die band die wilde een plaat maken. En ik had al wat ervaringen met audities voor platenmaatschappijen. Mm -hmm. bij. Dan ging je hier bijvoorbeeld naar Gooiland, in Hilversum. En er zat dan Melle Wiersma van Fonegram. Uh -huh. En dan kwam je op je gitaar en ging je daar wat zitten spelen. En dan kreeg ik later altijd een bekende brief van... u hoort nog wel van ons, maar u hoort het nog nooit. <laughs> Don't heen. call ja, us. Ja, ja, ja nee, we, nee, we yeah. call you. Maar ja. nou, ze vonden wel dat ik leuk kon zingen... maar ze vonden dat ik het repertoire niet bij zo origineel. Dat is ook gelijk, hè, want ik zong gewoon covers. Uh, Elvis uh, waarschijnlijk. Elvis, ja. Beatles, ja. ja. dat soort dingen. Ja. En uh, Dus ik wist ongeveer, als we het gaan doen dan moet het met een eigen liedje gebeuren, anders dan gebeurt het gewoon niet. En toen hadden we, op z'n moment hadden we een look in back gemaakt... en toen gingen we een demootje maken in Haarlem... in een heel klein pijpenlaadje van Pi En Pi had onder andere ook bij Buma Stemraad... Ja, dus zat hij in de plagiaatcommissie mm -hmm. en dat soort dingen, mm -hmm. maar dat even terzijde. Maar Pi, dat had weer een connectie bij Negram. Dat was weer een dochtertje van, uh, van Bovema in die ja. tijd. Veris, die vond dat een ontzettend leuk liedje. Had er nog twee andere liedjes op. Dat was ook heel apart, hè? Ja. ja. ja, ja. En, uh, en die, bracht eigenlijk, die heeft eigenlijk contact tot stand gebracht met Neerham. En die vond dat ook wel een leuk liedje. Dus toen kregen we dus een, een, een producer op ons dak gestuurd. Op uh, zekere manier kwam iemand met voor repetitie. Hij zat bij Richard Dubois. Die later ook de Dollett had zijn gedaan. Mm -hmm. Ik moet die plaat produceren, jullie. Want die jongetjes, zeg maar, die jonge mannen, die moesten gepolijst worden. Die ja, die had, nou, uh, ja. Het, het liedje moest gestructureerd worden, ja, ja. zodat het geschikt werd voor ja. een plaatopname. Ja, ja, ja. En Richard, die was drummer bij, uh, bij Rook Williams, mm -hmm. de Fighting Cats. En uh, ja, Richard die had dan wat meer ervaring met het opnemen van platen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Niet dat hij een, een, een, een, een gevierd producer was, maar hij wist hij hoe, hoe, meer dan wij. En wat een geluk. Wij kwamen terecht in een in studio Soundpoes in Blaricum. En daar, uh, daar werkten ook wat, wat jonge mensen gewoon. Bijvoorbeeld Dick Bakker, de arrangeur. Ja. En, en, en John Zonneveld wat eigenlijk nu de godvader van alle technici is in ja. Nederland. En die mensen hadden moderne opvattingen hoe je dan zo'n plaat op moest gaan ja. Anders dan bijvoorbeeld iemand als Jack Bulterman, ook een groot ja, vlak, ja maar, maar die ander... meer met, met, met zangeressen ja, en zo Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar dat waren echt pop, jongens. Ja. En uh, ik weet het nog... Dat liedje hebben we opgenomen op vier sporen. Dus dat was dan, uh, dan uh, vier sporen, werd alle muziek opgenomen. En dat was hartstikke modern. Ja, ja dat was wel ja, veel in die tijd. En dan moest ik inzingen terwijl de plaat werd gemixt. Dus ze uh, zaten dan achter te mixen. En dat moest dan wel liefst in één of twee keer. Want anders moest je steeds nieuw beginnen met ja, die mixen. Ja, ja. En toen was ik daar en toen wist ik ook gelijk... Ja, dit is mijn wereld gewoon. Ik, dit wil ik mijn hele leven gewoon blijven doen. Dit is, dit... Je kwam in, voor het ja. eerst in die Soundproof-studio... Ja. in een wereld waarvan je... Ja, het was geïmponeerd ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar toen ik eenmaal stond te zingen, toen viel dat helemaal van me af. Toen, toen dacht ik, ja, okay, dit is het gewoon. Helemaal. En ik heb dat liedje misschien één of twee keer ingezongen het was klaar. Toen stond het. Zullen we daarna gaan luisteren? Komt-ie. Ja. Little Greenback, 1969. George Baker, Little Green Bag. Hij vierde afgelopen donderdag zijn 67 e verjaardag. En Gerard de Groot die is zover nog niet, want die werd in augustus pas 64. Dus hij heeft nog een aantal jaartjes te gaan om <lacht> ook uh, dit te bereiken. Hij zit op dit ja. moment in Auckland. En um, houdt daar nauwlettende verrichtingen van de hockeyheren in de gaten. Het is Nederland-Spanje. Gerard, goedemorgen en goedemiddag bij jou. Hallo. Ja, jammer dat je die mooie muziek moet wegdraaien. Dat komt inderdaad uit mijn jeugd allemaal. Nou, het gaat niet goed met een Nederlands team, hoor. Het is Mission Impossible geworden. Het is 1-3 geworden. Terwijl Nederland hier aanvallend speelde. Ik had het al eerder aangegeven. In Die wedstrijd tegen Spanje om gelijk te komen... en om dan in ieder geval Spanje te gaan verslaan... om de finale van dit Champions Trophy-toernooi binnen te lopen. Nou, dat gaat niet lukken, want dan komen er achterin gaten. En die gaten werden ja, benut door Gorge Dambach... En hij scoorde de 1-3 voor Spanje. En die staat nog steeds op het bord. En er is nog maar 3,5 minuten te gaan. En als je goed meerekent, dan wil Nederland de finale halen. Moeten ze nog drie keer scoren om in ieder geval van Spanje te winnen. En dan eventueel die finale van de Champions Trophy binnen te halen. Nou, ik zie dat niet gebeuren in die 3,5 minuten. Zeker niet op de manier waarop Nederland nu speelt. Want de kopjes zijn gaan hangen. Ze geloven er zelf eigenlijk niet meer in. Spanje gaat naar die finale. Want. Dat is wel het gevolg van de overwinning die Spanje zo direct op Nederland gaat halen. Dat betekent dat Nieuw-Zeeland kansloos is geworden voor een finale plaats. En dat de finale morgen wordt van deze Champions Trophy in Auckland. Australië tegen Spanje. Nederland moet dan gaan spelen tegen Nieuw-Zeeland. Maakt niet uit wat Nieuw-Zeeland doet tegen Australië straks. Nederland moet gaan spelen tegen Nieuw-Zeeland om de derde plek. Nederland dus, met nog drie minuten te spelen op dit moment. Precies drie minuten zelfs, staat achter tegen Spanje met 3-1. Dus eigenlijk, Gerard de Groot, de kaarten zijn geschud. Het is een uh, wellicht verloren zaak, tenzij er een wondertje gebeurt. Mocht dat zo zijn, dan komen we straks nog even bij je terug. Maar ik heb ook begrepen dat uh, de satellietverbinding die jij dan weer hebt... met uh, de televisieinterviews die jij moet maken, dusdanig duur is... dat we je aan het eind van dit uur misschien niet eens kunnen terughalen in de uitzending. <lacht> Nou, dat, dat, dat denk ik. Ik weet niet of het heel duur is. Ik heb er allemaal geen verstand van. Ik ook maar niet. ja, ik doe, ook, ik doe ook nog wat voor de televisie hier. En ik moet direct na afloop even een interview houden. Maar neem van mij aan, met nog nu 2,5 minuten gaan dat het echt niet gaat gebeuren hoor. Nederland gaat niet van Spanje winnen. En Nederland speelt dus niet in de finale van deze Champions Trophy. Het is heel jammer, Gerard. Maar ik moet wel zeggen, wat heb je toch een heerlijk beroep. Wij gaan gewoon heel snel terug naar Little Green Bag van George Baker. Hij is te beluisteren in een aflevering Ook van leuk. Helden van Toen. Hartstikke leuk, een klein stukje jeugdsentiment. Dag. Hoi. a little green bank got to find just the kind of losing my mind Hans uit 69. Als ik dit ook weer hoor. Ik zat op de middelbare school. Ja, dit hoort bij uh, de top 40 van Veronica op zaterdagmiddag. Ja, of die van Willem van Kooten op vrijdagmiddag ja. tussen 12 en 2. Zijn aan de radio gekluisterd? Absoluut. Ja, Gestegen van vier naar... Ja, man, nou, van, hoog, ja. ik heb jaren met de geweest ja. natuurlijk. Ja, want hoe is dat dan? Dat is dan de eerste keer. We hadden het straks natuurlijk over Paloma Blanca. Ja. Dat is verderop in je carrière. Vijf jaar later, zes jaar later. En dan in één keer... Nou, Zo'n zou... eerste keer zie je dat het gaat werken, dat, dat stijgt, dat worden de tipparaden en zo nog... Hoe is dat? Nou ja, ik zal je vertellen, we hadden het plaatje gemaakt en toen hoorden we drie maanden niks. Dus, we waren het al bijna vergeten, eigenlijk. Dan, dan, dan kom ik, avonds, kom ik thuis van, van mijn werk af, zonder de douche en toen riep mijn vrouw Hans, je plaatje is op de radio. En dat was Lex Harding, die had een, een van de, show, de naam is me even ontschoten. Aha. En, en dat is uh, ja. ja, een avondprogramma. Ja, een avondprogramma. Ja, ja, en die ja. draait Little Greenback. En toen zei hij, nou, dit is een fantastische nieuwe plaat... van een band uit de Zaanstreek, George Baker Selection. En hij zei ook nog, een geweldige zanger. Dat was natuurlijk allemaal trots, weet je wel. Ja. En uh, hij zegt, gevleugelde woorden waren van... laten we hopen dat het geen eendagsvlieg is. Dus, nou ja, ik was natuurlijk in de wolken. Een plaat van radio. Ja. Dat, het, het, het gevoel dat je iets had bereikt. Ja. Je werd gehoord. Het, ja, Veronica je, ja. was toch ja. in die tijd voor... Ja, Veronica, dat ja. was het gewoon... Ja. Dat was verder niks. Nee. En uh, ja, de paard werd dus een hit. Maar wij waren gewoon een, een, een, in die tijd nog een soulband. Wij speelden dingen van Sam and Dave, oh, nee. uh, Autos Redding... met blazers erbij en het hele circus. Ja. en spelen allerlei jeugdsocialiteitjes. En ja, opeens... Ik je een hit praten, toen moesten we allemaal met, met bandspellen zoals The Golden Earring en The Motions en, en ja. Focus. En maar op. Viennese natuurlijk, of uh, Shocking Blue. Ja, ja. Met Venus in die ja, tijd. Maar ja. we waren natuurlijk vers geïmponeerd door die mensen, ja. want dat waren het, echte muzikanten, weet je. die ja, waren al beroefd. Die waren al beroemd, waren al beroemd. <laughs> Ja, ja. ja we maar één, één hitje gewoon. Ja. En, en, en, ja, en wij waren ook niet zo goed. Z zij waren veel beter. Wij ja. konden veel beter spelen dan wij dat konden. Dus, dus ja, dan krijg je een hoop personeelswisselingen in zijn band. Maar om kort te gaan... Want er zit zo'n platenmaatschappij natuurlijk ook achter. Die voelen natuurlijk dit, wordt wat, nou ja. moeten er bepaalde jongens hebben. Nee, nee, nee, nee, nee, die ah, hadden er niets mee ah, ah, te maken. Die hebben zich daar ook nooit mee moeite. Ah, gemaakt. Maar ah, werkt niet. Nee. Maar er zijn altijd mensen die, die dan ook afhaken, want die kunnen dan de druk niet aan... Nee. En, en, of die hebben een andere idee over muziek. Zo ja. bijvoorbeeld een bassist, die had een heel andere ideeën. Die wilde heel andere muziek gemaakt. Ja. Dus die is uitgestapt. Want wat gebeurt er dan, die druk? Uh, uh, het komt bij Veronica, bij Van Kooten, overal. Uh, ja, nou ja ik, zei je een en dan? ik zei je een voorbeeld geven. Kijk, alles moet gelijk gebeuren. Zo'n mm -hmm. dus band moet eigenlijk een inhaalslag maken. Moet eigenlijk in drie, vier maanden moet je dan professioneel worden gewoon. En die jongens ook, hadden ook banen natuurlijk. Ja, die dus johan, ben ja raakte... nou, nee, er zaten nog mensen op school. En ja. dan, inderdaad, mensen hadden banen. Ja. Maar... Ik zei vertel vertellen, ja, er moest er moet natuurlijk een, een er moest een PA gekocht worden en een, en een bus en, en, en weet ik veel En iemand al... die dat organiseerde ja, van de, vanavond ja, naar nou... ja, maar het veel verhaal niet wat geld. Nee, trek, Ja, dan moet je een voorschot vragen bij de planmaatschappij gewoon en ja, die had ook niet zoveel trek in natuurlijk. Nee. Dus, dus, dus ja, maar dat moet allemaal heel snel gebeuren. Omdat ja, het moet wel ergens op lijken. Mm -hmm. Dus dat zet de zaak wel... Uh, wel uh... Ja, want, uh, want uh, het publiek, jonge mensen die denken... het zijn een soort Rolling Stones... Ja, precies. Of Heer, maar ja. Het punt, het punt is, niemand wist ergens wat van. Niemand had ergens verstand van. Nee, Ik ja. ook niet. <laughs> Ik wel. Niemand had verstand van PA's. En, en, en niemand had verstand van ja, wat voor gitaarkasten moeten we nemen. Dus de, nee. de, de, dus de firma de Flup uit Den Haag, die is schatrijk geworden van ons. Om drie maanden stond er wat anders. <laughs> ja, ja. Maar dat hele circus, zal ik het maar even noemen, George Baker Selection, ging lopen. Ja. Maar ook wat betekent het, die publiciteit? Die jongen die in die raakfabriek staat, die daar kratten staat op te laden, die is in één keer een bekende Nederlander. Ja, nou, wat even, doet dat met je? Hoe, ja, hoe, ik, hoe ga je daarmee om? Ik was ontzettend verlegen in die tijd, mm -hmm. Want uh, ja, ik was naïef. Ik wist nergens van. Man. Nee. Dus toen kwam je bij de radio. Ik kwam mensen Lex Harding tegen. En DropOut. En noem en drop en, en, en, maar op. Ja, Jezus. Lex Harding. Op erop oud zei hij. Hey. Ja. Kings. Ja, weet ik, ja. Maar op een gegeven moment besefte ik ook. Ik moet dit van me afschudden. Mm -hmm. Want ja. Anders kom ik nergens. Nee. Dus. Dus op een moment heb ik dat ook echt van me afgeschud. Ja, ja. Gewoon echt gezegd van ja, het afgelopen zijn met de verlegenheid. Want, want ik moet een woordje doen. Ja. Want ja, je bent dan een gouden woordvoerder van de band. Want je een liedje schrijft. Ja. Ja. En op een gegeven moment de plaat gaat produceren. Ja. Dus, dus, dus... Uh, en ja goed, ik heb dat voor me af kunnen zetten. Dus... Het gaat, het gaat er je, het voordeel was, je... was al wel getrouwd, je was al wel vader. Ja. Je was niet helemaal een scholier natuurlijk. Nee, die, nee, nee, nee, nee, nee. Jongen, ik had al tien nee. jaar allerlei baantjes gehad. Ja, en, en, en noem maar op in de ja. haven en, en, ja. en, en, en, en overal ja. weet je wel. Dus, dus, maar ja, dat leer je niet in nee. een interview doen. Nee. En, en al die gillende meiden, hoe is dat dan? Want dat ben je ook niet gewend. Keurig, keurig getrouwd en dan in één keer... Het is natuurlijk flauwekul, maar het is er wel. Ja, het is er wel. Ja, natuurlijk. Dat zag ik dan als een secundaire arbeidsvoorwaarde. <laughs> ja, ja. ja maar, dat, maar je vrouw dan? Want die, uh, jij die zat thuis. en die. Dacht, ja, dat is, dat is inderdaad moeilijk. Ze hebben ook gewoon ja. maar getal met die jongen, de jongen aan de fabriek gewoon. Ja. Ja. En ineens ben je dan een soort ster. Ja. En dan word je aanbeden door allerlei, allerlei dames. Ja, natuurlijk is het moeilijk. Dan maak je rare dingen mee. Dan maak je rare dingen mee. Zoals. moet je aan het denken? <laughs> dat zal ik nu niet doen. Dat is een heel ander boek gewoon. Ja, ja. Je zei, ik was een gewone fabrieksarbeider. Uh, uit wat voor gezin, uit wat voor familie kom je? Want ik weet van je, het was een heel links milieu, hè? Ja. Wat je zelf ook. Mijn, uh, ik, uh, mijn moeder, ik ben, uh, had verkeer met een Italiaans soldaat. Uh -huh. Uh, op een moment die, die, jaantjes, die werden de, de kruis gevangen, omdat het onwettelijk was in Italië. Mijn vader dus is dus doodgeschoten bij de ontsnappingspoging. En ik woonde dus met mijn moeder, mijn oma en een oom en mijn opa in Horen. Mijn oma was een vurig SDAP'er. Uh, zo vurig, dat ik zelfs niet uh, mee mocht zingen Koningin van de Oudbaden, want dat vond ze... Een echte oude wedstrijd. Ja, een ja. oude wedstrijd, socialist ja. gewoon. Ja. Ja, ja. Ja, dat heeft mijn denkbeeld ook wel, uh, wel, uh, wel, uh, wel getekend natuurlijk. Uh -huh. Dus ik, uh, ik ging toen werken bij, bij uh, drukkerij als, als leerling drukker. Hè. Ik werd dus lid van de vakbond, natuurlijk van de EVC, dat begrijp je wel. De eenheid ja, ja, van ja, de, de communisten. Ja. Ik, ben de ja. ik, ik liep in de waarheid. Ja. Want uh, had je de losse nummers, om zaterdag moesten ze mensen hebben... die die dingen dan gingen... Uh, ja, ja. ging, uh, uitging ventenwege. Ja, dus, dus echt, je stond voor, de, de, die was zoals dat dan zo mooi heet... de voorhoede van de arbeidersstrijd. Eigenlijk wel, ja. ja. We voor, we, voor de CPN. Ja, ja, we hebben nog gestaakt, weet ik nog wel... we werkte bij de, de, de, de, de, de, de, de, de houtbedrijven en zo. Uh -huh. We hebben nog gestaakt en, en, en, en noem maar op. Dus... Ik had het ideaal gewoon. Ik had het ideaal van. Je had het ook zelf. Het was niet het ja. ideaal van ouders en grootouders. Nee, het was voor mij namelijk ingegeven van. De arbeiders die moeten het beter krijgen gewoon. Ik bedoel, wij mm -hmm. moeten een beter leven hebben. Ik had, ik had niks. Nee. Weet je wel? Dus ik was ook een beetje zelfzuchtig natuurlijk. Ik bedoel, mm -hmm. ik wilde, uh, Iets beters, maar... maar dat mag natuurlijk. Je staat voor een strijd van een groep... klassen zouden ze zeggen. Ja, ja dat was ja. Want dat jargon heb je natuurlijk ook helemaal ja. in je opgenomen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben een, tijd, een tijdje lid geweest van CPN. Uh -huh. Alleen toen bleek dat het was niks voor mij. Want de, de, de, dat, dat, dat was te veel... Uh, veel, te veel. Je, je moest dan de lijn van de partij ja. En Dat en... was de tijd van Paul de Groot. Ja, precies. Ja. Dat vond ik ook een soort dictatuur. Ja. Dus, ik had ook mijn eigen mening. Die wilde ik ook wel uitdragen. Ja. En natuurlijk ook een tegenstelling. Die jongen die lid was van die vakbond. Hè, die EVC ja. van de CPN. Die op zaterdag met de waarheid stond. Stond zaterdagmiddag met de waarheid. Ik noem maar iets in, in Zaandam. Ja. Maar s'avonds trad hij met die rockband op. Uh, ja. Ja, ik weet ik veel. In Amsterdam-Noord of zo. Ja, En dat is een hele andere wereld natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik heb dat nooit als een tegenstelling gezien. Maar, maar de, de... Ja, kijk... Ik wist dus ook helemaal niets af van buitenlandse politiek en dat soort dingen. Ja, nee. Het was voor mij zuiver, de arbeidersstrijd gewoon. Weet je wel. En ze konden mij van alles vertellen over Rusland en, en, en in die tijd en noem maar op. Wat je wel als een broedervolk zag, waarschijnlijk in nee, die helemaal tijd. niet. Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Nee, het was voor dat mij zuiver. Ja, maar het ja. was voor mij zuiver van: uh, ja, wij, wij worden onrechtvaardig behandeld en, ja. en we moeten gewoon. Uh, moet het gewoon bij te krijgen. Dan. Is dat dan uh, in die beginfase van de George Baker selectie... niet heel erg moeilijk als dan. O, het was net afgelopen. Ik zou ook vertellen waarom. Ja. Ik ging dus met die krant rond. Want ik stond daar niet te venten... Maar ik ging de deur langs. Weet je. Ik had een vaste club mensen die dan dat, dat, uh, dat krantje afnamen. Mm -hmm. En uh, dat krantje kostte een kwartje. Maar ja, vijf, die waren niet thuis. En die andere vijf hadden het kwartje er niet voor over. die kostte liever een zak patat of weet ik ja, veel wat. Want de arbeidersklasse... Afijn, het, het, het, het kwam dus op de dat ik elke week... 10 of 15 euro uit mijn eigen zak bij lag... om, om, die, om toch maar die, uh, die omzet te kunnen maken ja, voor de krant. Ja, ja. Je, joh. En voor de partij ook. Ja, ja, precies ja. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, als mijn broeders nou zo weinig belangstelling hebben voor, voor, voor dit... En ik had toen net een vrouw en een kind... En, en ik, ik denk ja... Weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst voor mijn eigen familie zorgen mm -hmm. ja. Want ik moet zelf zorgen dat ik het dan maar beter krijg. Zonder te denken aan mijn, aan mijn, aan mijn mede-broeders gewoon. En toen kwam er een breuk in dat idealisme van die jonge ja, Hans. Ja. Ja. Uh, Marcus Bakker was natuurlijk een uh, streekgenoot van je. Geweldig man. Heb je hem gekend? Nee, ik heb hem niet gekend. Nee, nee. Maar ik, ik luisterde wel altijd naar hem als hij in de Tweede Kamer sprak. Mm -hmm. uh, dat was jouw man dan ook echt? Ja, ja. Marcus. Maar ook, bijvoorbeeld, er was ook een man in... Uh, in Worm en Veren, die zat in de raad, Jan van Leeuwen, dat was ook zo'n man. Ja, was. Ja. Er zaten echt geweldige mensen ja. in die partij, gewoon. Ja. Echt, echt, echt, die ook dat ideaal hadden, ja. Kijk, dat hele ideaal is natuurlijk verraden door wat er, wat er, wat er, wat er gebeurd is met het communisme, gewoon. Maar eigenlijk verschilt het communisme helemaal niet zoveel van het christendom. Nee. Nou, ja, dat is een hele lange discussie. Ja, daar kunnen Ze we toch in... een boek over zeggen, ja. dus. Maar in ieder geval, Marcus Bakker staat ook iedereen als fractievoorzitter... van die CPN in de ja. jaren 60 en 70 heel erg op het, uh, op het netvlies. We hebben straks al uh, Una Paloma Blanca gehoord. Ja, we maken in uh, Helden van Toen echt sprongen, hoor. Maar nee. uh, dan uh, is het wel heel mooi om te zien hoe uh, die voormalige communist... zeg ik maar even, Hans Bouwens, uh, in 1974 voor onze koningin optreedt. Ja. Voor Juliana. Gaan we eens even naar kijken en luisteren. De eerste artiest... Majesteit, de eerste artiest, dames en heren, thuis bij Buis of Luidspreker. Dat is een man die enorme verkoopcijfers heeft gehaald. Niet alleen hier in Nederland, maar over de hele wereld. Want anders stond hij hier niet voor dit goede doel, dat zult u begrijpen. Van Boekarest tot Bandung klinkt zijn hit Una Paloma Blanca. En uh, hij hoopt met deze nieuwe song een nieuwe kraker, zoals dat de vakterm heet, in huis te hebben gehaald. Hier is George Baker, sing for the day. voor de koningin, uh, dat was kort voor haar verjaardag in 1974, uh, uh, de beroemde show van, uh, van Jos Brink, ja. hè, die de koningin zoent Juliane en Bloemen aanbiedt, dat is wel een verandering, hè? die linkse jongen die dan als artiest uh, voor het ja het is gechargeerd gezegd, ja, maar... maar het punt is gewoon waarom zou dat niet kunnen, ja. het nu uh, maakt het helemaal niet meer uit, hè? nee precies, maar, ik zei je vertellen, dat optreden... Ik, ik, ik had net een tour gedaan door uh, Duitsland, geloof ik, een week of drie, vier... en ik wist helemaal niet... Ik kreeg een telefoontje, ja, je moet, je moet uh, optreden... en uh, de, ja, de koningin is er ook. Zo ging dat, weet je. Ja, ja, ja. Dus ik wist helemaal niet wat het was, ik had geen flauw idee. En soort uh, tournee is al, dan weet je ja, al niet, nee, na drie nee, weken al niet meer waar je ik bent. Was maar... al sloopen, man. Ja, ik was nog een man. ik was nog eens thuis geweest. Ja, ik ging rechtstreeks ja, ja. naar het De Haag een Gersgebouw en ik Aha. kwam rechtstreeks, ja. dus ik wist helemaal niet dat ik leefde. Uh -huh. En uh, ja, dat moest ik ook nog als eerste en, en dan moest ik heel snel repeteren, want ik was natuurlijk wel aan de late kant. Dus uh, ik, ik sta me nog bij, dat is niet een van mijn, van mijn meest, uh, meest frisse optredens geweest. Maar wel historisch, toch? Ja, dat wel, ja. Opmerkelijk. Uh, ja, in, in 75, 74, 75, 75, dan krijg je die omslag naar Paloma Blanca ja. toe. En al die andere liedjes. Wij hebben, ik zeg maar even uh, ikzelf, maar uh, ons daar wel over verbaasd. Wij kenden je natuurlijk van Little Greenback, Deer, en al die, uh, laten we zeggen, popnummers. En toen ging die George Baker in één keer... Ik heb dat ook niet helemaal mee kunnen maken. Voor mij toen, ik hoor nu hoe, ja, hoe dat muzikaal in elkaar zit en wat dat betekent. Ik vond er eigenlijk toen eigenlijk niks meer aan. Kun je dat voorstellen? <laughs> ik denk, wat doet die man nu? Die gaat nu, wordt nu een soort BZN, ging dat ook al doen. Die maakte ook eerst andere muziek. Ja, die kwam dan weer naar ons. Ja. Maar dus wat, wat is dat in de Nederlandse popmuziek wat jij in gang hebt gezet? Maar waar, wat was het in je hoofd? Dat hij even gechargeerd gezegd, die, die popartiest. artiest Ja, en nee, nee dit. Ik, ik begrijp wat ja. je bedoelt. Ja, het zit toch een beetje in de lijn van de tijd ook, denk ik. Mm -hmm. de, de, de, kijk, de, in het begin: de, de Looking Back was eigenlijk een beetje het einde van het, van het beat-tijdperk. En de 70-jaren, en vooral de tweede helft van de 70-jaren, was het toch een het tijdperk van de, van de popliedjes gewoon, van mm -hmm. de Middle of the Road-dingen ja. gewoon. Ja, onbewust groeien daar gewoon niet mee. Dan ga je daar gewoon niet mee natuurlijk in, in, in, dat, in dat hele circus. Dus, dus ik denk ook dat, dat het uh, daardoor komt. En ik denk dat je... Voel je dat aan dat het in de lucht nee vindt, nee, nee, nee, nee. nee het gaat van, dat gaat van vanzelf. Ja. Dat, dat, dat, dat voel je niet aan, weet je wel. Maar... Ben je er mensen door verloren? Nou, ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld ongetwijfeld. Ja, ja. Er zijn mensen, die diehards die van, van Mij Nee, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja, ja, ja, die ja. vonden dat dan helemaal niks. Ja, en dat is ook ja. het leuke in mijn carrière geweest. Die tegenstelling gewoon. Je had een kamp van, van zeg maar het het, het, het Paloma op blanke tijdperk en daarna. Ja. Dus, maar ik heb het zelf eigenlijk nooit zo gezien. Bedoel, het waren allemaal baby's voor mij en het kwam allemaal hier vandaan. Uh -huh. En dat en, en, komt ook eigenlijk gewoon omdat ik in mijn, in mijn, zeg maar, in mijn vroegste jeugdjaar ben ik echt doodgegooid met muziek. Uh -huh. Mijn oom, die verzamelde jazzmuziek. Die had, had dus uh, allerlei Amerikaanse swingbands en, en, en, en noem maar op. Maar mijn oma en mijn moeder... Ja, die, die Daan en Tante Lijnen en Vicatoriani. Ja. En, en dat soort dingen. Ja. Want dan kom ik op dat punt. Uh, als ik het zo hou erg van schema in, uh, in dit programma, helder ja. van toen. Nou, je bent ook een man uit het volk, letterlijk. Hè? Ja. Dat hebben we net gehoord. Uh, uh, je hebt dat ergens gezegd, popmuziek was uh, meer voor studenten en voor, uh, laten we zeggen, mensen met iets meer opleiding. Kan het zijn dat jouw achtergrond was dat je aanvoelde doordat je in fabriek had gewerkt, in de havens had gewerkt, wat een raar woord, maar wat gewone mensen die bestaan niet, want dat zijn we allemaal. Maar dat je wist wat die wilde, dat je dat daardoor meer voelde? Nou, ik deed het gewoon wat ik zelf leuk vond. Ja. Ik denk dat het op de enige manier is. Want we zijn niet zo uniek, zijn we namelijk niet. Als jij iets mooi vindt, mm -hmm. dan kun je, er, kun je er donder op zeggen... dat er nog een half miljoen zijn die dat ook mooi vinden. Ja. Ja, dat is mij precies hetzelfde geweest. Ja. Ik, ik schrijf een liedje en, en daar had ik er wel een bepaald gevoel bij. En, maar ik... En dan hoopte ik maar dat er nog een hele hoop andere mensen dat gevoel ook hadden. Uh -huh. Want ja, mensen denken gauw van ja, het is een formule. En het is uitgedacht. Een handige jongen die ja, ja. weet. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Maar dat is ja. helemaal niet zo. Ja, nee. Het is ja, gewoon ja. van, ik, ik heb gewoon gedaan wat ik mooi vond. We zeiden het ook alweer, Karel Appel, die zei ik, rotsen, er maar wat aan. Uh -huh. weet je wel. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ja. Ik, bedoel, ik, ik maak liedjes. En die kwamen, sommigen kwamen binnenvallen. En sommigen daar moest ik dagen op zitten broeden. Ja. En meer deed ik eigenlijk niet. Want dat was het gewoon. En toevallig. Van vond een hele grote massa van de liedjes gewoon leuk. Ja. had ook voor geld totaal andersom geweest. En dan had nooit iemand meer aan je gedacht of over je gesproken. Nu. Ja, ja precies. Ja, ja. Um, het heeft dus te maken met hoe je, hoe je denkt, uh, hoe, je, hoe je werkt. Uh, er wordt altijd heel ingewikkeld gedaan over kunst en over kunstenaars... en mensen die iets maken. Hoe werk je? Hoe, uh, zit je... Ja, laten we zeggen, heb je er een omgeving voor nodig? Heb je er een sfeer voor nodig of is het gewoon... Uh, Verdomd hard werk. Hè? Nou, ik kan het niet doen als ik, als ik veel optreden doe. Dan, dan kom ik daar niet aan toe. Nee, van, dan. Dan nee, pas, pas later. Als ja. de, de, de rustige periode. Meestal schrijf ik in mijn studio. Maar ik vind schrijven vind ik ook al, al, al, al overdreven term eigenlijk. Ik, ik ga achter een, achter een keyboard zitten of ik ga met mijn gitaar. En ik zet die computer aan en ik, ik ga zitten spelen. Weet je, en dan hoop ik maar dat er iets leuks uh, tevoorschijn komt. Of, ja. of ik zit in de auto en dan valt, valt je gewoon iets in. Ja. Kijk, het uitwerken van het liedje duurt meestal langer als het liedje zelf. Ik bedoel, de hele, hele versiering en de hele, ja. het hele circus omheen. Ja, dat is het vak, maar het, het ding, zeg maar... Ja, het ding, wat, dat, dat binnen... moet binnenkomen rollen gewoon. Ja. Ik bedoel, nee, daar is geen verklaring voor. Je kan niet zeggen van, zo werkt het. Want, ja... Ja. Het is er gewoon. Ja. Dat is net als als je een verhaal gaat schrijven. Ik bedoel, je moet een idee hebben over een verhaal. En, ja. en, en, en als het idee goed is, ja, dan moet je uit gaan werken. Ja. En dat is met zo'n liedje is dat precies hetzelfde. Maar... Eigenlijk heel gek, hè? Dat dat, dat, dat kan. Maar ja, ja. goed, dat is het vak. Het is natuurlijk. Ja, je schrijft ook heel veel voor anderen, hè? Ja, heb tijd wat minder. Mm -hmm. maar, voor wie onder andere? Waar moet ik aan denken? Ja, vooral in het... In het, in het Nederlandstalige dingen dus, in het uh -huh. zeg maar, de, de, wat meer volkschouders, uh, Marjane Weber heb ik gedaan, koning uh -huh. Koning, ik heb ook al wat voor geschreven en ja. zo. En, uh, maar de laatste jaren ben ik toch eigenlijk weer dingen voor mezelf aan het, uh, aan het uh, vorig jaar heb ik een cd uitgebracht uh -huh. en uh, ja, dat voor, voor een ander schrijver dat, dat was voor mij een soort, uh, een soort ontsnapping uit de, uit de lijn die je dan voor jezelf doet. Ja, ja. Dus, ja. dus, dus, dus, dus dat is, dat is eigenlijk de, de hoofdreden waarom ik dat doe. Om je eigen uh, hoofd... Of, ja, Het is altijd je eigen hoofd... Maar om je hoofd voor je eigen dingen leeg te maken. Ja, en... precies. om, nou, dat, om wat, dat, wat ja. anders te doen. Om ja, ja. je in te leven in een, in een andere artiest. Ja. Kijk, we moet, kijk Baker, dat is natuurlijk toch een bepaald genre. Dat is, dat is toch een tamelijk afgebakend. Mm -hmm. Ja. Wat het gekke is... Ik vergelijk het altijd met een slager... Je hebt een slagerij. En die man die, die, die, die. ze komen alleen maar die slagen voor die fantastische hakballen die hij maakt. Hij heeft ook fantastische bierstukken. Ja. En, en andere dingen ook. Ja. Die zijn ook allemaal lekker. Nee, ja. mensen komen voor die hakballen ja. En de rest is dan meegenomen Want wij vinden weet. ook die hakballen lekker. En wij luisteren ook, en ik zelf ook, ja. naar dingen van André Hazes. En dan zit er iets in. Het is natuurlijk heel chic om te zeggen van. André Hazes, daar, daar luisteren wij niet naar. Maar dat doen we natuurlijk allemaal. Ja. En je hoort ook waarom André Hazes. niet met alles misschien. waarom het zo goed is. Ja. Maar dat hoor je ook bij bij, bij als Maria de Weber bijvoorbeeld. Uh -huh. Kijk, als hij in Amerika of in, in Mexico geboren was geweest... was hij een soort uh, Maria de Lourdes geweest. Ja. Ik bedoel, ik word altijd word er over dat volle wordt genre... wordt er, word er altijd, toch allemaal altijd een beetje badinerend gesproken, weet je. Van, maar het, maar het, eigenlijk is dat... een een stukje Nederlandse cultuur. Ja, gewoon. ja dus die discussie... Het uh, is Nederlandse, Nederlandse countermuziek, ja. Gewoon, ja. Dus zo moet je het ja. zien. De, de discussie uh, high en low culture zullen we nou niet over hebben. Nee. Maar dat, uh, als je terugkijkt op al die jaren, op die gekte ook, dat eindeloze reizen, alles wat je meegemaakt ik denk dat je 80% niet eens meer weet waar je in nee. 74 was. Je maar, moet altijd getriggerd worden. Ja. Geworden, maar ja. altijd er iemand zijn die zegt, weet je dat nog? Ja, ja. Ik, shit, ja, zeg hij, dat is toch gebeurd. Ja. Ja, sorry. Maar ja, ik, ik, al die herinneringen al die ervaringen, dat zie ik eigenlijk als mijn kapitaal. Uh -huh. Niet het geld dat ik ermee verdiend heb, maar alles wat... Wat hier, weer nieuwe ja nee, wat, dingen wat, wat je, ja. je Als ik dat niet had gedaan, had ik nooit die ervaringen gehad allemaal. Nee. Bedoel, en dat is ook iets wat niemand je af kan nemen. Gewoon, kijk geld, dat komt. En, en dat het net als, de, als sneeuw, weet je Als de zon schijnt, uh -huh. dan verdwijnt het ook weer. Ja. Maar die ervaringen, die heb je gewoon. Bedoel, dat kan niemand je afnemen. Nee. Die hebben je ook gevormd als mens. Bedoel, en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste... Uit, uit, uit het hele circus vandaag. Ja. Nog één dingetje, één naam, even heel kort, want we naderen het einde Hans uh, Quentin Tarantino. Ja. Als ik dat zeg. Hè? Ja, dat was gewoon een lucky shot. Mm -hmm. Ik werd gewoon gebeld door mijn uitgever. En dat was in 1992. En die man die, die belde mij en die zegt... ja, je hebt een liedje in een film van Quentin Tarantino. Nooit van gehoord. Want niemand had van Tarantino ja. gehoord. Nee. En in 1999, toen, toen maakte hij Pulp Fiction. En daardoor kwam die, die eerste grote film die hij gemaakt had, Reservoir Dogs... Dat kwam ook in de belangstelling weer. En eigenlijk door Tarantino heb ik nog 15 jaar maar geplakt eigenlijk. geplakt. En dat loopt eigenlijk nog steeds gewoon. Ja. Want dat zijn die dingen, die rare het dingen. Het ging om Little Green back, ja. ja, die rare dingen die ja. gebeuren in deze business gewoon. Dat ja. er zomaar iets gebeurt waardoor je volledig hot bent. Hans, daar heb ik het nog niet eens gehad. Daar gaan we het ook niet meer over hebben, want de klok loopt door over, uh, over Gary Gilmore. De ja, man ja, man die ja, ja, ja, een Terecht werd gesteld ja. terwijl hij kort daarvoor nog Una Paloma Blanca had gehoord. Ja. Dit was voor vandaag. Voor vanavond was dit Helden van toen met Hans Bouwens... oftewel George Baker. Voor nu nog een hele mooie zaterdagavond. Dag. Ben Kolster in gesprek met George Baker in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van de NTR, eerder uitgezonden in oktober 2010. George Baker werd afgelopen donderdag 67 jaar. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. ...en opmerkingen over het programma Nachtvluchten van Max. Die kunt u op verschillende manieren aan ons kwijt. U kunt schrijven naar Omroep Max, ter attentie van Nachtvluchten... ...postbus 518, 1200 Alpha Mike in Hilversum. Mailen kan naar nachtvluchten-omroepmax.nl... Of u kijkt op onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u alle overige contactmogelijkheden. Maar u kunt daar bijvoorbeeld ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Houd er dan rekening mee dat andere luisteraars uw pennenvruchten zullen lezen. Op teletekspagina 331 staat onze samenstelling vermeld. En dat geldt ook voor de site nachtvluchten.fm. Twitteren kan uh, via het nachtvluchtenaccount hashtag NWR. Eén. Dat zijn ongeveer alle huishoudelijke mededelingen die ik heb. Het is vandaag, 10 december 2011. Het was de datum in 1999 waarop Lex Goudsmit overleed. Hij werd geboren op 15 maart 1913 in Brussel. En bij het grote publiek werd deze acteur vooral bekend... door zijn rol van Tefje in de musical Anna Tefka. En hij speelde die rol zo'n 1100 keer in Nederland en in Londen. Wij willen natuurlijk zijn datum van overlijden niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus van hem het nummer Sprent. Sprent, brengt, de lucht brengt. Hij woont een warm stedtel, nebig Weihse winter met je gusen, reissen, brechen onze blossen, sterker nog die wilde Flammen als Arom schon brennt. En je en guckt, als säusig met verlegte hand. En je steekt en guckt, als säusig, wie unser Städtel brennt. En je steedt en guckt, als hij zich met verleidt houdt. En je guckt, als hij zich wie onze städtel brengt. Het brengt, brindelig, The statt mit uns zusammen, soll ich alle in Flammen bleiben, so will noch eine Schlacht noch schwarze Post bewendet. Und ihr steht und guckt, als soll sich nicht verleiten. Und ihr steht und guckt, als euch mit unserer Stadt brennt. Und ihr steht und guckt, als euch nicht verleiten. Und ih steht und guckt da solche wie unser Spett Met eier in eigen blut beweegt als je dat Goudsmid. Hij overleed op de datum van vandaag 10 december 1999, 86 jaar was die. Gerard de Groot, onze sportverslaggever die in Auckland uh, de verrichtingen van de hockeyheren in de gaten hield vannacht, die heeft dat nog niet gehaald. Goedemorgen Gerard. Ja, daar ben ik weer. Je bent pas 64, de kop is eraf. Zo is dat, ja. zo is dat. We hebben een leuke verrassing voor je. Jij bent geboren op 13 augustus 1947. En wij zijn op zoek gegaan naar een fragment... precies op die dag uitgezonden en bewaard gebleven... in het Nederlands Archief voor Beeld zo. en Geluid. Het is een kort vraaggesprekje van de Nederlandse letterkundige literatuurcriticus, schrijver, journalist, ambtenaar... en radiopresentator Pierre-Henri Ritter... met de Duitse schrijver Thomas Mann. Dus we gaan terug naar jouw geboortedag, Gerard de Groot. En de kern van Manns verhaal is... dat men niet aan de toekomst van Europa moet twijfelen. Het kan wat dat betreft lichtelijk actueel genoemd worden. Gerard de Groot, we gaan terug naar jouw geboortedatum... 13 augustus 1947. Zeer geëerde herr Thomas Mann. Ze wisten dat wij Nederlander ein freies, tüchtiges, friedliebendes Volk von den Deutschen gefoltert und gequält wurden. Sie begreifen, dass die Wunde noch brennt. Ich begrüße Sie jedoch in der deutschen Sprache, denn Sie sind der Vertreter eines anderen Deutschlands, des Deutschlands, das sich empörte gegen die unmenschlichen Nazimethoden, das an unserer Seite stand und dass die Möglichkeiten eines künftigen Zusammenlebens in einem freien, demokratischen Europa in sich trägt. Weil sie an das neue Deutschland glauben, darum sind sie ihrem Volke treu geblieben in seiner Sprache. Ich möchte auf diese Fragen Folgendes antworten. Man sollte nicht verzweifeln. Zum Zweifel haben wir alle allen Grund. Maar zelfs dit Europa, dat schwer leidt. en dat het zeer schwer hebben zal zijn weg te vinden. gibt nog lange geen aanlass tot vertwijfeling. Ik geloof. Ja, nog geen enkele reden tot vertwijfeling. aldus de schrijver Thomas Mann. op de geboortedag van Gerard de Groot 13 augustus 1947. Is dat een mooie verrassing, Gerard, of niet? Ja, en dan te denken dat Duits mijn slechtste taal was op de HBS. <laughs> ja, nee, in ieder leuk, geval leuk. heb je op de HBS gezeten, dat vinden wij al zeer ja. Uh, geruststellend. Ja, dat bestond toen nog allemaal. Ja. ja, ja, ja. En op welke manier nee, ben je vervolgens uh, in de sportverslaggeving terechtgekomen? Via een krant. Ik uh, schreef wat hockeyverhalen uh, naast uh, studie en... Uh, van het een kwam het andere. Dan houdt er iemand op bij de radio en dan bel je op naar Hilversum... en dan zeg je, zal ik dat eens doen? En uh, je mocht het gaan doen en je doet het nu inmiddels bijna 40 jaar. Volgend jaar het jubileum. Ja. Uh, ik denk dat het op uh, 3-1 ook uh, gestrand is, hè, daar in Auckland. Ja, het is, uh, is 1-3 gebleven. Ik heb net met de, met de jongens gesproken, met de spelers gesproken. Ik heb de statistieken van de wedstrijd gezien. Die waren in het voordeel van Nederland. Nederland was veel meer balbezit, veel meer corners, veel meer kansen. Maar als je ze er niet inschiet, zei ene Johan Kruijf ooit, dan, dan kan je nooit winnen. Dan houdt het daarmee op inderdaad. En daarmee ronden wij dan ook dit uurtje nachtvluchten van Max af. Uh, we gaan zometeen luisteren naar een kort journaal. En daarna schuift hier een duo sportivo aan. En dat zijn Sigrid Kuizinga en Jolene Hakker. Graag tot zometeen.